Ready? Are you ready, ready, are you the ready, Eddie? Are you ready, ready, are you ready, Eddie? Welkom oh. bij DJ Ronnie 2006. bij de slechtste hitmix aller tijden. We vliegen er meteen in met alle provest met Rudy. Rudy trekt het zich niet aan. De klappen voor zijn kop kunnen hem niet schelen. Geurkt zit Rudy voor het venster raam Met kippenvel op zijn rug stil te wenen Maar Rudy die trekt het zich niet aan De vlekken op zijn trui kunnen hem niet schelen Want elke avond voor het slapen gaan Mag Rudy eventjes met zijn bruine teddybeertje spelen Van. Daar wordt hij mooier van. Daar wordt hij reddie van. Of hij het niet merkt Het koekje bij zijn koffie smaakt naar duffe abrikozen. Nee, hij houdt zijn neus niet op voor een koekje dat niet smaakt Want als hij er iets van zegt, begint hij vast weer te blozen Rudy trekt het zich niet aan De vieze smaak in zijn mond kan hem niet schelen Want elke avond voor het slapen gaan. But even just met some takes <laughs> far away from going интерlockery on the ground, there is no 다른 every There is no more There is a more. Toen is dat al een tijd. Daar wordt hij leeg. die daar wordt hij van de auto's in de straat, daar wordt hij van de kamer. Daar wordt hij de het Alle op drie, en hier komt Captain Jack met Only you This is radio station CJ Boogie With the brand new world premiere song from Captain Jack Only you Kijk, deze week op twee. Er kan er maar één de eerste zijn, en dit keer is dat de van Patel met Mufat Mijn Joe Mile. Mufat Mijn Joe Mile. Mufat Mijn Mufat Mijn तो का मामा अच्छा पैसे तो मुफत का बाई जामा बहुत अच्छा मुफत में जो कुछ मिले बर्दन De van voor deze nummer 1 hit. Tot volgende week allemaal voor de slechtste hitmix aller tijden. De slechtste hitmix. It's all you can get.